Gatom algemoet met het nws Journaal. Justitie gaat een bedrijfsleider in Drachten vervolgen... die een homoseksuele stagiair weigerde. Vandaag werd bekend dat de 25-jarige stagiair gelijk heeft gekregen... in een zaak die hij hierover had aangespannen... bij het College voor de Rechten van de Mens. Het college oordeelde dat het bedrijf met het aannemen van een stagiair... geen onderscheid had mogen maken op basis van geaardheid. Het christelijke bedrijf weigerde de student als stagiair... nadat medewerkers op zijn Facebookpagina hadden gezien dat hij een vriend heeft. Een commissie onder leiding van oud-VVD-leider Ed Nijpels gaat de toekomst van de Nederlandse veehouderij onderzoeken. Het kabinet wil dat de commissie bekijkt hoe de sector financieel gezonder kan worden. En verder moet de veehouderij volgens het kabinet aan de slag met kritische vragen uit de samenleving over dierenwelzijn en milieu. Tegen twee verdachten die betrokken waren bij de rellen in het Brabantse dorp Veen zijn taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen geëist. In 2013 stak een grote groep jongeren in de nacht voor de jaarwisseling meerdere auto's in brand. Een van de twee zou daarvoor 240 uur werkstraf en zes maanden voorwaardelijke stilstraf moeten krijgen. De andere verdachten hoorden 180 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijk tegen zich eisen. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. Tegen een derde verdachte is vrijspraak geëist wegens gebrek aan bewijs. Internetbedrijf Google heeft in 2014 ruim 2,5 miljard euro overgehouden aan de Nederlandse belastingroute, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Google heeft in Amsterdam een brievenbusadres, een fictief kantoor waardoor het Amerikaanse bedrijf in Nederland relatief weinig belasting betaalt over zijn winst. De Europese Commissie wil deze vorm van belastingontwijking hard aanpakken. Het weer in het westen regen of wat natte sneeuw. Later vanavond ook landinwaarts kans op winterse buien. Lokaal kan de sneeuw dan ook blijven liggen. Morgen periode met zon en dan is het 3 tot 7 graden. Dit was het nws Journaal. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Levering van CFM Young Zandvoort Het is vandaag 18 februari Waar gaan we het vandaag allemaal over hebben Rond kwart over zes de top 5 games Rond half zeven het dier van de week met de naam Bucks Rond kwart over zeven het weer En om zeven uur hebben we een kleine pauze Want dan komt het nieuws weer even tussendoor En om kwart over zeven de evenementen in Zandvoort voor de jeugd En rond half acht de top 5 films Maar ondertussen natuurlijk ook wel heel veel lekkere muziek en tegenover mij zit Jay. Jay, goedenavond. Goedenavond. Pak je microfoon eens. Goedenavond. Ja, goedenavond. Goed. Wij gaan weer verder met de muziek of verder? Beginnen met de muziek. Well, there's a will, there's a way. Kind of beautiful. And every night has its state so magical.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 over zes. Dat betekent dat het tijd is voor de top vijf games. Ja, jij weet toch wel van de games, of niet? Ja hoor. Ja hè? Oh. Goed, dan beginnen we op nummer vijf. Quantum Break. Ken je die? Quantum Break? Nee hè? Nee, ik kom mij ook niet zo bekend voor. Op nummer vier Project Cars. Die wel toch? Nee, ook, niet. ook niet. Nee. Nou... Deze, deze dan wel, want daar had je het laatst over op school. Dat is Fallout 4 op nummer 3. Oh ja, die ken je, ja, die ken je wel, hè? Goed, op nummer 2 staat Bloodborne. Op nummer 1, spannend muziekje. Op nummer 1 staat Mortal Kombat. Wij gaan weer lekker verder met de muziek. Hier is. Hier is Jay Hartway. Met Electric Elephants. Surprise, gotta feel the most treasure. that I can ride.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 Die geluidsman doet die shit harder vandaag, alaka Twee cups in mijn handbroek laag en ik zegt er, ik ben van de straat Al het gat in mijn zak moet eruit, zegt die barman, alaka DJ vandaag wil ik geen passade dansen, zegt Edson, alaka Alaka, alaka, alaka, alaka, alaka, alaka. alaka. alaka. La. Fresh, me on over the get to the olive fresh, Dutch that's all that I got. Pick up the girls from Cabo and Panama, Suriname Corosso, oh, yeah me want a lotta. Yeah, DJ Axon play Alaka tight pussy, yeah me love and I love my banana. Some boy a snitch pan the Geluidsman, doe die shit harder vandaag alaka. Twee cups in mijn hand, broek laag en ik schuurder Zeg er ik ben van de straat. Al het geld in mijn zak moet eruit, zegt die barman. Alaka. DJ vandaag wil ik geen fassade dansen. Zeg Ranson, Alaka, Alaka. Hey. Ja, 是 <学团 S 2>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 moet het wandelen rustig aan worden opgebouwd. Met teven is hij sociaal, maar met reuien is hij wisselend. Voor katten is hij niet gecharmeerd. Bux is vriendelijk, maar omdat hij soms wat lomp is... wordt hij niet bij jonge kinderen geplaatst. Kunt u Bux een fijn huis geven? Kom dan snel eens langs om kennis met hem te maken... Dierenthuis, Kennenbeland, Keesmoestraat 5, 2041 XA in Zandvoort. Het telefoonnummer is 023-571-3888, 023-571-3888. Wij gaan ondertussen weer lekker verder met de muziek. Hier is um, lush Live. my day ask if there was no past Doing it all night.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 the wall bye Het is dus alweer kwart voor zeven, de tijd vliegt. Uh, met weer in Zandvoort en uh, de omgeving. Dan beginnen we vrijdag, dat is morgen. Uh, vrijdag overdag is het droog met flinke zonnige perioden. De wind waait uit het zuidwesten en neemt gedurende de dag in kracht toe... en de temperatuur stijgt naar zo'n 6 graden. Dan gaan we verder naar zaterdag. Zaterdag overheerst de bewolking en zijn er perioden met regen... De zuidwestenwind is weer duidelijk aanwezig... en wijdt vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee. Windkracht 5 tot 7 en de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Het licht winterse weer, wat we momenteel hebben, is dan weer afgelopen. Dan gaan we naar zondag. Zondag is het bewolkt met af en toe wat regen. Daarbij komt er ook heel veel wind uit het westen tot zuidwesten. Aan zee is er zelfs kans op storm... En windkracht 9. Na een zachte nacht met temperaturen van 8, 9 graden... is het zondag overdag een graad of 10. En dus kunnen we spreken van een kletsnat weekend. Dan gaan we even verder met de muziek. Leuk dat je nog steeds luistert naar CFM Young Zandvoort. Nog tot en met 8 uur. Zo meteen om 7 uur hebben we een kleine pauze. Dus dan spreek ik jullie daarna weer. Mayers Adventure of a Lifetime van Gold Play.